11 uur, Jobboot met het NOS-journaal. Orkaan Haiyan heeft in de Filipijnen tot op heden aan bijna 4500 mensen het leven gekost. Dat zeggen de Verenigde Naties op basis van officiële cijfers van de Filipijnse autoriteiten. Eerder op de avond ontstond verwarring over dit aantal. Persbureau AP meldde dat het om geëvacueerden ging. Maar nu blijkt het toch te gaan om het voorlopig aantal doden door de orkaan. Volgens de VN zijn een miljoen Filipijnen hun huis kwijtgeraakt door de storm. Bijna 12 miljoen mensen in het land zijn op een of andere manier getroffen door het natuurgeweld. Maandag houdt Nederland een nationale inzamelingsactie voor de slachtoffers van de Orkaan. Het Openbaar Ministerie in Suriname begint een strafrechtelijk onderzoek naar strafbare feiten die Dino Bouterse op Surinaams grondgebied heeft gepleegd. Dino Bouterse is de zoon van de Surinaamse president Desi Bouterse. Hij werd eind augustus in Panama gearresteerd op verdenking van drugsmokkel en verboden wapenbezit. Hij werd vervolgens uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Volgens de Amerikaanse justitie is Dino Bouterse ook op Surinaams grondgebied over de scheef gegaan. Zo zou hij onder meer verantwoordelijk zijn geweest voor de opslag van cocaïne en raketwerpers in overheidsgebouwen.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 voor de crisis. Voor de crisis groeide de economie elk jaar met zo'n anderhalf procent. Bij een van de grootste uitgevers van Nederland, de Weekbladpersgroep, verdwijnen 100 van de 700 banen. Het bedrijf geeft tijdschriften uit, zoals Voetbal International, Vrij Nederland en Opzij. Onder WPG-uitgevers vallen ook literaire uitgeverijen als Bezig Bij, Querido en Arbeiderspers. Bij welke onderdelen de 100 banen zullen verdwijnen, is niet bekend. De politie heeft vier mannen uit Geldrop, Terneuze, Best en Turnhout opgepakt. Ze worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's aan winst uit illegale gokspellen op internet. De verdachte investeerde de opbrengst onder meer in onroerend goed. In mei werd al beslag, gelacht, op, werd al beslag gelegd op 80 woningen en bedrijfspanden in Nederland, België, Spanje en Duitsland. Zomertijd heeft de Gouden Radioring gewonnen. De publieksprijs voor het beste radioprogramma van 2013. Dat is vanavond bekendgemaakt op het radiogala van het jaar. DJ Rob van Zomeren maakt het programma elke dag op Radio Veronica. De zilveren radioster ging bij de mannen naar Bert Haandrikman voor zijn programma Helemaal Haandrikman op Radio 2. En de zilveren radioster voor vrouwen was voor Claudia de Brij voor haar wekelijkse programma op 3FM. Tijdens het radiogalen van het jaar werd Sky Radio uitgeroepen... tot beste radiozender van 2013. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen langs de westkust... nog kans op een bui. Morgen geregeld zon, het wordt 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Op vacaturekrant.nl vind je alle actuele vacatures. Ook die uit de krant. Dus...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 Volgens ingewijden in de Chinese diplomatie... kan het belang dat Chinezen hechten aan de relatie met een ander land... worden afgemeten aan de panda. Alleen echt belangrijke landen krijgen bij officieel bezoek een panda-cadeau. Er wordt aan getwijfeld of premier Rutte morgen... tijdens zijn bezoek met die gift vereerd zal worden. Geen zorgen hoor, Mark. Dan krijg je van mij wel een beertje. Goedenavond, welkom bij het Oog op Donderdag. Vorige week ontdekte onze Haagse verslaggever Joost Vullings... verdachte zendmasten op het dak van de Amerikaanse ambassade. Wordt vanavond vervolgd? Wordt Assad sterker in Syrië of lijkt dat maar zo? En hoezo wil Albanië die chemische wapens daar wel opruimen? En waarom koopt nou net Occupy Wall Street... 15 miljoen aan persoonlijke schulden van Amerikanen op? En hoezo is het Sierra Nevada de Santa Marta Natural? National Park in Colombia, het belangrijkste natuurgebied ter wereld? Dat zijn de vragen vanavond. De antwoorden hoort u na het overzicht van het nieuws van morgen en vandaag. Donderdag, 14 november. We zijn uit de recessie. Ja, ja uh, we zijn oh. uit de recessie. Ja. Er staat grote letters vandaag op uh, tegen. Het ja. is dus net op erop gekomen. Ja. We zijn uit de recessie. De economie is het afgelopen kwartaal met 0,1% gegroeid. Dat is vooral te danken aan de export en investeringen. Reden dus voor een feestje. Uit de recessiemuziek heb ik hier een 20-koppige Big Band uh, Bruce Selection Big Band. Ja, dat was vanavond bij de buren van BNN. Maar ho, ho, ho, niet te veel optimisme, vindt minister Dijsselbloem. Het is namelijk maar 0,1 procent. We zijn er natuurlijk nog niet. Uh, dit is nog te zwak. Positief nieuws vandaag, maar nog geen reden om de vlag uit te hangen. En ook minister Kamp vindt het nog te vroeg om te jagen. Er is nog een lange weg voor ons te gaan. Want volgens het CBS zijn er nog veel obstakels. Tegelijkertijd gaat er nog wel heel, stil, heel veel werkgelegenheid verloren. Dus ja, ook minder inkomen en dat mensen ook minder uit te geven hebben. Maar als je heel goed rekent, is er dus een heel klein beetje groei. Dus nu is het zaak om die vast te houden. We nemen natuurlijk alle maatregelen om ook aan onze structurele problemen iets te doen. En dat moet zorgen dat het herstel ook doorzet. In de Filipijnen een heel ander soort herstel. Noodhulp. In sommige gebieden wordt een week na Orkaan Hayan voedsel gedropt. Slachtoffers krijgen ook medicijnen. De Verenigde Naties geven toe dat de hulp laat komt. In de zwaar getroffen stad Tacloban is de situatie schrijnend. Mensen komen niet aan eten en drinken. Ook al hebben ze geld genoeg om het te kopen. No light, no electricity. Ik heb veel geld om te kopen. Maar no more food om te kopen. En velen willen niet wachten op hulp en vluchten. Duizenden overlevenden vertrokken vandaag op een boot uit Tacloban. Een paar uur geleden is veel, op veel snelwegen de verlichting uitgezet. Er wordt al een aantal maanden geld mee bespaard. Voor de invoering zei Rijkswaterstaat dat het veilig zou zijn... omdat er s'avonds minder verkeer rijdt. Maar volgens deze wegenwacht klopt dat niet. Als ik een late dienst heb, is het om 11 uur nog hartstikke druk op de weg. S'morgens ook. De spits, uh, ja, Het is om 5 uur soms al net zo druk op de A2 als s'avonds. Als ook de top van de ANWB wil dat Rijkswaterstaat zich aan de eigen regels houdt. Ik vind dat we moeten vasthouden aan de norm. Dat is 100 auto's per rijstrook per uur. En als het daarboven zit, dan mag het licht niet uit. Sommige automobilisten vinden het prima als de verlichting uitgaat. Zolang het maar niet gebeurt als zij op de weg zijn. Ik zou zeggen, beperken tot het oosten van het land. Dat is nog rustig, maar in de Randstad moet je dat eigenlijk niet willen. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. Dat vanmorgen staat dan in de krant en die is gelezen door Anouk Thijssen. ProRail heeft jarenlang willens en wetens een groot veiligheidsrisico op het spoor verzwegen. Dat zegt de SP morgen in de Telegraaf. Het risico is niet gemeld aan minister Schult van Hagen en aan de Tweede Kamer. En ProRail zou daarmee de wet hebben overtreden. Volgens SP-Kamerlid Bashir heeft ProRail nooit verteld dat een systeem dat moet voorkomen dat treinen door een rood zijn rijden niet helemaal veilig is. Machinisten kunnen op hun dashboard niet zien of het systeem aan of uit staat. Als het is uitgeschakeld kunnen machinisten zonder dat ze het weten door rood rijden. En verder staan de kranten vanmorgen ook stil bij het nieuws dat Nederland uit de recessie is. De Volkskrant schrijft dat de recessie dan wel uit de boeken mag zijn... maar het zit nog wel tussen onze oren. En de vraag is dan ook of we na dit positieve nieuws de portemonnee vaker pakken. Volgens Spits betekent het einde van de recessie niet dat ook de crisis afloopt. Het herstel is marginaal. De economie groeide volgens de krant de afgelopen drie maanden niet genoeg... om het verlies van het afgelopen jaar goed te maken... De verwoestende orkaan die een week geleden over de Filipijnen raasde... laat ook in Nederland zijn sporen na, schrijft het Algemeen Dagblad. Van 17 Nederlanders is nog geen teken van leven. Een zoon van een vermiste vader speurt de hele dag in Nederland... de sociale netwerken na in de hoop iets te weten te komen. De grootste frustratie van Nederlandse families is niks kunnen doen. Toch legt niet iedereen zich daarbij neer. Zo vertrekt de komende week een Filipijnse vrouw... die jaren geleden naar Nederland verhuisde, naar Tacloban... Ze gaat daar zoeken naar tantes, neven en nichten. Haar Nederlandse schoonzoon zegt in het AD... of het zin heeft weet ik niet, maar je kan gewoon niet niks doen. Het Financiële Dagblad en Trouw schrijven allebei over financieringsinitiatieven... waar ABN AMRO bij betrokken is. Volgens het FD voert de bank gesprekken met institutionele beleggers... over het stimuleren van de kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf. Trouw meldt dat ABN AMRO kerken gaat helpen... bij het inzamelen van geld via crowdfunding... Het eerste gezamenlijke project van de Bank en de Kerken is de restauratie van een deel van de Utrechtse Domkerk. En in de Volkskrant een foto van een man op straat met een blauwe broek en een blauw-witte paraplu. Hij kijkt somber voor zich uit. Het blauw is bijna de enige kleur op de foto, op het zachte groen na van de bladeren aan de bomen. De man is oud-militair en SGP-adviseur Marcel De Haas. De Haas was een gewaardeerd lid van de reformatorische wereld, maar is nu een paria, schrijft de krant. Zelf zegt hij dat zijn scheiding daar de oorzaak van is. Daardoor zou hij op een onverkiesbare plek terecht zijn gekomen en zou een kolom van hem zijn geweigerd. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Jones, was dat Chasing Pirates? Morgen is er weer een belangrijk moment in Syrië. De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens, het OPCW, buigt zich over het Syrische plan om de chemische wapens te vernietigen. De grote vraag daarbij is hoe en waar wordt dat gedaan? Hoe ingewikkeld wordt deze operatie? Aan lijn nu Midden-Oosten correspondent Sander van Hoorn. Goedenavond, Sander. Goedenavond. Ja, daar ben je. Um, als je zo van buitenaf ernaar kijkt, krijg je het idee... dat Syrië voorbeeldig meewerkt aan die vernietiging van de wapens. Is dat ook jouw beeld? Ja, tot nu toe in elk geval wel. Uh, dat was ook wel de verwachting. Hè? Want uh, door het spel slim mee te spelen en uh, gewoon mee te werken... winnen ze in feite een hele hoop. Maar uh, tot nu toe uh, kunnen die waarnemers en die mensen... die actief betrokken zijn bij het vernietigen van de apparatuur bijvoorbeeld... inderdaad hun werk doen en hebben ze de deadline die ze gesteld hadden... Die eerste deadline. Uh, die gaat over het vernietigen van uh, de apparatuur... waarmee nieuwe wapens gemaakt kunnen worden. Nou ja, Dat hebben ze allemaal gehaald. Op alle plekken waar ze wilden komen zijn ze ongeveer geweest. Ze mm -hmm. hebben letterlijk gaten geboord, dingen kapot gemaakt... stuk geslagen, uh, opgeblazen. En uh, daardoor bestaat de overtuiging nu in de rest van de wereld... dat Syrië in elk geval geen nieuwe wapens meer kan maken. Maar goed, dan heb je dus nog altijd de wapens die er zijn. ja ja, want morgen gaat er een nieuwe fase in in dat proces. Wat is die fase ja. precies en wat zijn daarbij de, de, de, de grote uitdagingen? Ja, eigenlijk begint het nu pas. Hè? Want nu heb je de wapens die er al liggen. Dus de geefmiddagse wapens die fysiek gemengd zijn al. Uh, en de grondstoffen die daarvoor gebruikt worden... die uh, ook vernietigd moeten worden. En ja, dan, dan heb je dus een aantal uh, logistieke dingen. Hè? Hoe krijg je ze ergens naar een plek toe... waar ze vernietigd kunnen worden? Waar vernietig je ze dan? Op, hoe, op welke manier? En hoe betaal je dat allemaal? En eigenlijk alle drie is wel een, een, een probleem. Want het is een land in oorlog, dus transport binnen Syrië... Mm -hmm. ja, is op zijn minst ingewikkeld. Dan uh, heb je het punt waar ze vernietigd moeten worden. De wapens, hè, bijvoorbeeld het sarin-gas wat al klaar ligt... of de diverse grondstoffen daarvoor. Uh, daar zijn allemaal wel technieken voor. Want ja, natuurlijk hebben alle mensen, alle landen... die in de Koude Oorlog arsenalen hadden opgebouwd... die hebben dat voor het grootste deel vernietigd. Dus ja. die, die kennis die is er wel voor. Maar ja, daar moet je fabrieken voor bouwen. Waar doe je dat? Ja. Doe je dat in Syrië, een land- de burgeroorlog... Toch maar niet, dus dan ga je naar andere landen kijken. En dan krijg je dus daar weer de vraag, hoe krijg je het daar? En daar is geld voor nodig en dat hebben ze ook onvoldoende, de OPCW. Ja, nou ja, voor één van die uh, problemen is misschien een oplossing inmiddels. Want een paar weken geleden stapte ineens Albanië naar voren. En dat land bood zich aan om de Syrische chemische wapens uh, te vernietigen. Ja. In studio uh, Richard van der Brink, welkom. U bent uh, Albanië-kenner, u runt samen met uw Albanese vrouw, een uitgeverij daar in het land, niet waar? Ja. ja. ja. Um, was u verbaasd over dit aanbod van Albanië? Nou, het is de vraag of er een aanbod is geweest. Hm. Hm. Uh, ik, heb, ik heb het even <laughs> nagegaan. Ik was stom verbaasd dat jullie het hadden over een aanbod. Um, nee, het is waarschijnlijk zo gegaan dat de Amerikanen hebben gezegd: van, Goh, ja, uh, is het niet aardig voor jullie om wat centjes te verdienen? Hè? En, uh, we hebben nogal wat, uh, wat afval en dat uh, kunnen jullie misschien uh, wel verwerken. Jullie kunt het geld wel gebruiken. Het is in ieder geval niet zo geweest dat er een, uh, een aanbod is geweest. Want uh, de minister-president, uh, uh, Edi Rama, die beweerde eerst dat, een, uh, dat de NATO het gevraagd zou hebben. Hmm. Nou, de NATO heeft vandaag gezegd, er geen sprake van, we spelen maar geen rol hierin. Uh, en, en Dus dat, dat loogt hij gewoon. En hij is wel een paar weken geleden in New York geweest. Voor de eerste keer, want hij is sinds juni is die uh, minister-president. En waarschijnlijk zijn daar afspraken gemaakt tussen de Amerikanen en hem... van hmm. nou, een uh, soort onderrondje. Ja. En, en, en, en is dat dan een verzoek geweest van de Amerikanen... in de trant van say yes or I'll break your arm? Of, uh, uh, of hebben de Albanen er ook belang bij? Nou, dus als er Albanese belang bij hebben, dat is dan maar een klein gedeelte. Want het, het is altijd zo dat als er iets daar verdiend moet worden, dat het in de zakken vloeit van degene die ja, daarover beschikken. Dus, het komt niet ten goede van de Albanese staatskast, zal ik maar zeggen. Dus de Albanese zelf hebben er financieel niks aan. En wat dus nu opvalt, en dat is ook de reden waarom het nu ook een beetje het nieuws is, is dat er de afgelopen dagen, dus overal in Albanië, Betogingen zijn geweest op een, uh, een issue, wat normaal gesproken in Albanië nooit een issue was, namelijk milieu. Hmm. En dat is dus echt uh, het is onvoorstelbaar dat, dat, dat je dus een grassroots-beweging hebt nu van. Nou, dat willen we absoluut niet. En uh, in die zin is het voor mij uh, niet zo verrassend dat er een stelletje mafioze politici. Uh, uh, afval willen verwerken tegen een bepaalde prijs. Maar juist de reactie daarop. Maar daar de reactie op het ja. Ja, ja. En, en uh, hoe groot is dat risico dan? Ik bedoel, heeft de Albanië enige ervaring met het verwerken nee, van niet. dit soort wapens? Kijk, als je nagaat dat een paar dagen geleden of een paar weken geleden was er in, in het nieuws dat Noorwegen weigerde. He, die, nou, Noorwegen, een technologisch ontwikkeld land, groot gebied, veel water, die zegt dat kunnen we niet aan. Dan ga je toch niet naar een land als Albanië omdat ja. het, het is werkelijk van de gekken. Sander? Ja, nou, Wat ik begreep juist is dat er uh, uit de periode van de Koude Oorlog... in Albanië toch ook wat reserves nog gevonden werden van chemische wapens. Dus dat ze een fabriek uh, fysiek hebben staan die nu niet meer gebruikt wordt. Sander, ik, ik, ken, ik ken die hele fabriek niet hoor. Ik weet wel dat er in 2008 uh, een groot uh, ongeluk is gebeurd... met het ontmantelen van uh, granaten... Precies, waarbij ja. waarbij uh, 35 mensen om het leven zijn gekomen. Dus uh, nee, er is geen sprake van dat ze daar enige uit en ge hebben Gewone granaten. Uh, gewone uh, uh, granaten, maar, chemische. Uh, maar uh, uh, uh, ik het afbreken van uh, chemische wapens, dat is een technologisch uh, hoogstaand proces. Hmm, uh, je kunt ja. het op twee manieren doen, heb ik begrepen. Da dat is, daar is Albanië uh, absoluut niet toe uh, in staat. He, dus dat wordt ja. wel gezegd van, ja god, jullie hebben een verleden in de, in, in, met die chemische wapens en zo. Het is al een praatje voor de vaker, het, het stelt echt niks voor. Nee, dit is gewoon hele loesje politiek. En dat is, door de Albanese mensen is dat werkelijk zo in het verkeerde ge keelgat ges uh, geschoten. Dat ze zeiden van, ja maar nou, dit is van de gekke gewoon, dit, dit pikken we niet. Hmm. Kijk, normaal maar is gesproken, probleem wel groot is ja. Nou, Het maakt het probleem natuurlijk wel groter, want Albanië, even los van hoe dat daar werkt en in welke zakken dat geld vloeit, had natuurlijk als aantrekkelijkheid dat het relatief dichtbij is. Hè? Als je dan uh, de chemische grondstof, en het wordt echt geschat op iets van duizend ton, als je die dan bij een Syrische haven kunt krijgen, dan hoef je niet zo heel ver te varen naar Albanië. Want Noorwegen was al een stukje verder geweest, maar hmm. Rusland, zou je kunnen denken, ligt ook voor de hands, maar. Ja, als je dan niet al te lang wil varen, dan moet je dus door Turkije heen de Bosporus. Ze zien je daar aankomen met die schepen met chemische wapens. Sander, dus... heb je de Griekse reactie gehoord? Nee. nee, Griekse reactie Nee, nee nou, uh, nou, die zijn fel tegen. Die, die willen ook absoluut niet dat het naar Albanië toe gaat. Dus nee. ze zijn bang dat ja. heel Albanië ontploft en dat de scherven ja, bij hun Ja, daarom. <laughs> nee, ja. Ik bedoel, en, en uh, Griekenland is dan geen optie, in Albanië wel. Nou, ja, dat is echt van de gekke. Het is wel grappig, hè, want dat is een beetje de tragiek van de OPCW uh, op dit ja. moment. Dat uh, zowel de plekken waar het dan vernietigd moet worden, Noorwegen, kun je ook voorstellen, een schip over de Noordzee. Ik ja. weet niet of uh, Engeland, Frankrijk en Nederland daar blij mee zouden zijn. Ja. Dus dat is het klassieke nimbi probleem uh, wat zich ook uitdrukt in financiële zin. Want ja. uh, ik geloof dat er 10 miljoen nog nodig is, euro's, om uh, dit werk tot het einde van het jaar te kunnen doen. Ja, er is 2 miljoen van gefinancierd. En dat bedrag dat is dan vandaag ongeveer verdubbeld door de, de bijdrage van Nederland. Maar ja, het toont wel een beetje het probleem dat niemand wil het uh, doen eigenlijk uiteindelijk. Nee, nee. Nou ja, in, in ieder geval uh, staat Assad er nog steeds goed op. Want die werkt mee. Die kan aan deze problemen in ieder geval allemaal niks doen. Hoe gaat het eigenlijk op dit moment met de strijd in Syrië? Is de indruk juist dat het Assad ook op het slagveld wel wat voordeel heeft gebracht? Nou, hij probeert het in elk geval wel. Want uh, het signaal is heel duidelijk geweest. Uh, we staren ons uh, blind op chemische wapens. Daar hebben we een oplossing voor gevonden. Maar uh, de rest, daar letten we eigenlijk eventjes niet zo op. Dat er dus de meeste doden met conventionele wapens vallen. En soms ook op een hele brute manier. En die oorlog, die, die gaat gewoon door. En mm. ja, dus dat Amerika, de aanval, uh, de internationale optreden... Uh, wat is uitgesteld of zo niet is afgesteld... dat de oppositie steeds meer ook fysiek verdeeld. Raakt en met elkaar op de vuist gaat. Ja, daar lijkt Assad op dit moment gebruik van uh, te willen maken. Hij is in de voorsteden van Damascus met een offensief bezig, maar ook in de buurt van uh, Aleppo. Uh, grote uh, verhaal op dit moment in Libanon is dat de strijders van Hezbollah. Uh, als dat weer gaan helpen vlak aan de grens... om daar een soort zone vrij te maken van Syrische rebellen. Met andere woorden, op meerdere fronten... lijkt het regeringsleger in elk geval uh, deze situatie te willen uitbuiten. En op sommige plaatsen lukt ze dat ook. In de buurt van Damaskus... Een voorstad die onlangs weer is heroverd. Een vliegveld in de buurt van Aleppo. Een dorpje op de snelweg tussen uh, Jordanië en Damaskus. Ja, dat soort dingen zijn op dit moment wel te noemen. Hou me te goede: dat zijn overwinningen mm. van het Syrische leger. Maar dat betekent helemaal niet dat ze dus op dit moment zo'n overwicht hebben dat ze nee. dat hele conflict gaan winnen. Want ja, dat blijven natuurlijk kleine overwinningen in een onmetelijk groot land waar ook hele grote stukken in handen zijn. Van de diverse ja. oppositiegroepen. Ja, en dat de Albanese regering heeft gezegd. stuur maar hierheen die wapens. betekent dus ook nog niet dat ze daar gaan komen. Nee, dus ze hebben ook niet besloten. Het besluit moet nog vallen hoor. Dus, uh, en dit gaat ook niet door. Ik wil, het zou politieke zelfmoord uh, betekenen. voor de minister-president. wanneer die het nu doorzet. En hebben overigens in zijn eigen partij alweer tegenstand ondervonden. Dus uh, ik zie dit niet gebeuren. Oké, okay, nou, probleem erbij. Hartelijk dank, Richard van der Brink en Sander van Hoorn.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 Doen we hoor, we maken je straks wakker. Eloy Black was dat, wake me up. Wat staat er op het dak van de Amerikaanse ambassade? Vandaag aflevering drie van deze bloedstollende serie van Met het oog op morgen. Direct naar Den Haag, Joost Vullings, goedenavond. Ja, Chris. Vertel even wat deel 1 en 2 de luisteraars verteld hebben... Voor zover ze dat nog niet gehoord hebben. Nou ja, vorige week dinsdag ging het de oog op morgen over de Britten... die via apparatuur op het dak van hun ambassade in Berlijn... de Duitsers hebben afgeluisterd. Mm. En toen kreeg ik van je collega-presentator Mieke van der Weijden... de vraag van, ja, denk je ook dat de Britten dat in Nederland doen? Maar ik moest eigenlijk gelijk toen denken aan de Amerikaanse ambassade... want die, die, ja, die ligt praktisch aan de Hofvijver. Dus als ze het raam openzetten, kunnen ze bij wijze van spreken... Mark Rutte horen lachen in het... Torentje. En toen beloofde ik Mieke van der Wijven. Nou het is zal... raam dicht ook volgens mij. Ja, ja met raam dicht, wellicht zelfs. ja. En toen zei ik eigenlijk min of meer als grap: Nou Mieke, ik zal morgen voor jou eens gaan, gaan kijken op het dak van die ambassade. Dat was aflevering 1. Mm -hmm. En toen werd ik wakker. Toen dacht ik: Ja, laat ik het ook maar gewoon doen. Ik bedoel, uh, ja, kleine moeite krijg er iedere dag langs. En toen zag ik daar eigenlijk pontificaal in, de, in het zicht, totaal niet geheimzinnig, uh, twee zendmasten met daartussen twee draden gespannen, zeg maar een soort, soort volleybalnet. Daar heb ik een foto van gemaakt, op Twitter gezet mm -hmm. met de vraag. Wat zie ik hier? Nou, dat, dat volleybalnet is een korte golf antenne. En dat schijnt vrij normaal te zijn dat ambassades dat op een dak hebben. Want stel dat het telefoonverkeer en het internetverkeer in Nederland uitvalt... dan kunnen ze via de korte golf nog met Washington communiceren. Mm -hmm. Maar ja, ik kreeg via Twitter dus contact met diverse zendamateurs. Die zeiden, er zitten nog wat, wel wat haken en ogen aan die palen... Waar dat, waar dat volleybalnet tussen hangt. En ja, één iemand zei bijvoorbeeld, nou, daar kunnen ze het C2000-systeem mee afluisteren, waar al onze politie en brandweer gebruik van maken. Ja, maar en wat meestal kapot is, geloof ik. Maar... Ja, dus ja, wel goed dat er andere mensen nog meeluisteren. Oké. Okay. En, uh, en wat ze allemaal zeiden, dat er zitten ook antennes bij... voor hogere fre frequenties. En ja, volgens de deskundigen kan je er dus ook mee... Het, het mobiele telefoonverkeer mee opvangen. Maar dat is allemaal gecodeerd, hè. Dus wat je opvangt mm. is een hele hoop ruis. Mm. Maar als je dat kan coderen, decoderen... Ja, ja. dan kan je toch horen wat er in het politieke hart van Nederland... allemaal gebeurt. En dat was aflevering 2. Ja, en toen... Hoe ben je verder gegaan? Toen dacht ik van, nou, eens is onderzoeken of hè, de officiële instanties... in Nederland weten van deze masten. En toen nam de, ja, de suspense al snel toe, want we hebben in Nederland... een antennekaart en daar moeten alle masten van Nederland op staan. En ja, wat bleek, deze mast stond er niet op. Maar goed, volgens het agentschap Telecom, daar heb ik toen contact mee opgenomen... Uh, klopt dat ook, want deze installatie is onder de 10 watt... en daarom hoeft het niet op die kaart te staan. Hm. En volgens het agentschap Telecom uh, gaat het slechts echt alleen... Maar om een korte golfzender en niet om andere dingen. Maar goed, dat wordt dus bestreden door alle zendamateurs met wie ik contact heb. Maar goed, de officiële instanties, zijn er dus, het agentschap Telekom ziet geen kwaad in deze masten met daartussen een volleybalnet. Ja, maar als ik jou een beetje ken, dan heb je de bevindingen van je onderzoek voorgelegd aan de landelijke politiek. Kreeg je daar nog reacties op? Nee, eigenlijk niet. En dat begon wel te irriteren. Niet zozeer dat men op die masten zo aanslaat, maar het feit dat als dat in Berlijn gebeurt, dan is het toch een logische de vraag voor de Nederlandse politiek om te denken... Hey, hoe zit dat met de Britse en Amerikaanse ambassade in Den Haag? Mm -hmm. En eigenlijk ondernam eh, niemand actie. Hoe komt dat? Ja, dat is een, een combinatie van factoren. Kijk, bij coalitiepartijen is het denk ik gewoon angst. Gisteren zei ook iemand van de coalitiepartij tegen mij ja, Joost, leuk verhaal, maar hier ga ik dus geen vragen over stellen. Want? Ja, dan, ja, dan, ja, dan, dan coalitieproblemen Ja, maar meteen, dan moeten of... de eigen ministers eh, ah, kunnen. Ja. Uh, Plasterk, uh, Timmermans, die, ja, kijk, die moeten dan naar die Amerikanen toe. Dat, ja, dat, niemand wil ruzie met die Amerikanen. Oh, dat is wel een soort grote angst. Oh, oh. En verder is het toch ook wel een diepgeworteld geloof bij vele Kamerleden dat wij gewoon niet interessant zijn als Nederland. En zoals Linda Voortman van GroenLinks tegen mij zei, ja je kan over dit soort kwesties vragen stellen tot je een ons weegt uh, aan het kabinet, maar je krijgt toch altijd kluitje in het riet uh, antwoorden. Maar goed, toen dacht ik van nou dan moet ik misschien wel wat activistische journalistiek gaan bedrijven. Dus ik heb vandaag een aantal Kamerleden benaderd, waaronder Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Hij had vorige week ook het onderwerp gehoord in het Oog op Morgen en vandaag besloot hij actie te ondernemen. Inderdaad, het lijkt me heel goed om de minister-president hier vragen over te stellen. Dus dat wil ik inderdaad graag doen. Uh, ga dat uh, gesprek aan met de uh, Amerikaanse ambassade. Uh, vraag of dat wat ze in Berlijn hebben gedaan... dat wat hier mogelijk blijkt te zijn, of dat ook daadwerkelijk gebeurt. Is dus de vraag of je antwoorden krijgt. Maar ik vind het echt wel uh, een plicht van ons om minimaal die vragen te stellen. Ik heb de laatste weken heel vaak met Kamerleden gehad over spionage. En ik merk dat de meeste Nederlandse Kamerleden het idee hebben... ja, maar ik ben helemaal niet zo interessant, hoe kan dat toch? Er hangt een. Of er is het idee in Nederland dat um, we kunnen uitgaan van elkaars redelijkheid. Wij zijn redelijk, wij stellen ons redelijk op. Dus dan zal die ander zich ook wel redelijk gedragen. Maar we hebben dus te maken met grootmachten die een enorm belang hebben uh, bij het vergaren van informatie. Zoveel mogelijk informatie binnenhalen. Nou, de Amerikanen doen dat op massale, op grote schaal. Uh, dat zou ook heel goed hier kunnen gebeuren. Ondertussen zijn we bevriende naties. Maar dan moet je in zo'n vriendschap moet je wel weten wat je aan elkaar hebt. Dus ik vind echt dat je dan ook uh, hier maar stevig navraag moet, uh, moet doen. Bent u zelf bang dat hij wordt afgeluisterd? Ja, nu heb ik inderdaad diezelfde neiging om te denken... van zo interessant ben ik niet. Uh, en dat denk ja, ik dat ook... Heeft, dat, dat bijna iedereen ja. heeft dat. Ja, en misschien is dat ook wel waar. Maar het blijkt dat de Amerikanen ook gewoon... Uh, wat ze kunnen opvangen, dat, dat nemen ze gewoon mee. Ja, en dan is de tweede reactie van... Nou ja, zo spannend is het ook weer niet wat ik allemaal uh, te melden heb door de telefoon. Dus uh, dat zal wel meevallen. Uh, maar als het gebeurt, is dat natuurlijk wel heel kwalijk. Want dat recht hebben ze gewoon niet. Ja, en hij heeft dus zojuist uh, vragen gesteld, schriftelijke vragen gesteld... Ja. aan premier Rutte. Ja, nou ja, kijk, van de mannenbroeders... hebben we in de vorige oorlog ook al veel plezier gehad. Maar uh, krijgt hij nog steun van iemand? Ja, Ronald van Raak van de SP sluit zich ook aan. Uh, hij is wel iemand die zich de afgelopen jaren druk heeft gemaakt... over de activiteiten van Amerikaanse inlichtingendiensten... op ons grondgebied. Ronald van Raak. De Amerikanen kunnen ons afluisteren, kunnen in ieder geval bedrijven gericht afluisteren. Philips, de, maar ook politici, ministeries, Kamerleden, ze kunnen het. En de vraag is of ze het doen. Nou, voorbeelden uit Duitsland, Brazilië, uh, Frankrijk, uh, die laten zien dat ze het ook doen. En ik denk ook dat ze het in Nederland doen. En waarom denkt u dat dan? Nou ja, uh, uh, een van de redenen is dat op de ambassade ook een, een afdeling zit van de NSA bedoeld voor spionage. Ja, als je zo'n afdeling hebt om te spioneren, dan doe je dat denk ik ook. Het zit hier vlak bij de Tweede Kamer om de hoek. Maar wat willen ze dan van ons, on, ons weten? Nou, we werken samen in de internationale strijd tegen terrorisme. En de Amerikanen maken daar misbruik van... om economische spionage te plegen. De geheim van Philips stond futselen. Of politieke spionage. Eh, als politici onderhandelen, als ministers onderhandelen... dan hou je altijd natuurlijk de, de kaarten tegen de borst. Maar de Amerikanen hebben als het ware een spiegel achter elke politicus... kunnen in de kaarten kijken en hebben daardoor een hele grote voorsprong. Nou goed, ik heb u een foto laten zien van wat, wat sprieten op het dak van de ambassade. Denkt u echt dat, dat ook die sprieten gebruikt worden... om uh, ons af te luisteren hier op een rond het Binnenhof? Ik denk dat ze het ons niet zo makkelijk maken... dat wij aan de sprietjes op het dak kunnen zien uh, dat ze ons afluisteren. Ik denk dat ze daar andere methoden voor hebben... en uh, die voor ons veel onzichtbaarder zijn. Maar uh, het, uh, alle zendamateurs zeggen wel... van ja, je kan er heel veel interessante dingen mee opvangen. Dat denk ik ook. Ik wil er ook opheldering over, uh, over krijgen. Ik wil dat de minister-president ons daar opheldering over geeft. Waarom staat die ambassade daar? Het is natuurlijk heel opmerkelijk. Hè? Alleen de Amerikaanse ambassade staat vlak naast... Uh, de Hofvijver, en aan de andere kant van de Hofvijver... zitten de ministers te vergaderen. Is een torentje. En de Amerikanen uh, hecht, hechten heel veel aan die plek. Discussies in het verleden om, uh, om ze een andere plek te geven... daar werd altijd erg op afgehouden. Ja, hij zegt, ze willen daar blijven... want het is de beste plek om ons af te luisteren. Ja. Maar hij zegt ook, ik denk dat ze het ons niet zo makkelijk maken dat ze dat met die lange sprito op het dak doen. Wat denk jij nou eigenlijk, Joost? Ja, kijk, ik denk, ik, ik geloof die zendamateurs met wie je contact hebt gehad, dat je met, die, met, die, met dat apparatuur wat er staat echt wel dingen kan opvangen, want dat is vrij eenvoudig. Alles wat door de lucht gaat, kan je met antennes opvangen. Maar wat er op dat dak staat, is ja, zo gezegd wel heel erg Windows 95, WordPerfect 5.1. <lacht> uh, het agentschap Telecom zegt ook, ja, wat je daarmee kan opvangen is ook, je kan er niet zoveel dataverkeer mee opvangen. De capaciteit is klein. Dus ik denk ook niet dat ze die mast te gebruiken, ik, ik, ik sluit het niet uit. Maar goed, ik vind wel dat... naar aanleiding wat er in, in andere landen is gebeurd... vanavond ook weer een bericht uit Mexico... op basis van stukken van Edward Snowden. Dat dus ook de NSA in, in Mexico stad... een spionagecentrum heeft daar in de ambassade... en ook daar de president heeft afgeluisterd... dat we misschien toch wel de naïviteit moeten afgooien... en de Amerikanen maar eens moeten vragen... wat ze hier allemaal aan het doen zijn. Op naar deel 4, Joost. Tot op de bodem. Wordt vervolgd. Dank je wel.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 every night ooh hoo hoo and dream about the sunlight it fills our hearts with ooh hoo hoo can i lay beside you every night ooh hoo hoo and dream about the sunlight it fills our hearts with love. Het was dat, Dream About the Sunlight. We waren ze al bijna vergeten, maar de actiegroep Occupy Wall Street is terug. Goedenavond, Frederique Hegger, financieel journalist. Goedenavond. Hebben ze hun tentenkamp weer ergens opgeslagen in Amerika? Nou, ik geloof dat ze het tentenprincipe een beetje achter zich hebben gelaten... en zich meer hebben hervormd tot een soort uh, hulporganisatie. Um, want ze zijn bezig met uh, ja, mensen helpen... Uh, om van hun schulden af te komen. Dus uh, uh, of ze helpen bij rampen. Ze hebben bijvoorbeeld ook uh, Occupy Sandy bedacht. Ja, uh, naar die vorige, naar de orkaan die New ja, York trof. Ja. Precies, maar nou, dat is wel echt anders. Want hiervoor zaten ze dus inderdaad in de tentjes. En hadden ze de spandoeken klaarstaan. en waren ze aan het schreeuwen en mm. aan het. Protesteren op die manier. En nu protesteren ze door middel van, nou ja, eigenlijk een soort praktisch idealisme. Ja, maar je zegt ze helpen mensen van hun schulden af te komen. Hoe doen ze dat dan? Ja, nou ze hebben uh, de afgelopen uh, jaar hebben ze zich bezig gehouden met de manier waarop ze mensen van hun medische schulden af kunnen helpen. Um, en dat hebben ze door een heel slim trucje gedaan. Ze hebben 14,7 miljoen schulden uh, kwijtgescholden door die op te kopen uh, voor een bedrag van 400.000 Dollar. Dat moet je uitleggen. Ja, uh, schulden worden verhandeld. En in dit geval voor een hele lage prijs. En dan gaat het om instellingen, uh, zeg maar, mensen die kunnen hun, hun schulden op een gegeven moment niet meer afbetalen. Hmm. En dan denken instellingen, ja, ik kan er waarschijnlijk niet zo heel veel geld meer aan verdienen. En dan kan ik het beter die schulden verkopen voor een lage prijs. Uh, dan heb ik tenminste toch nog wat geld. En dan gaat dan een derde daarmee heen, of althans, die gaat vervolgens. Aan wie verkopen ze dat dan? Uh, ja, dat kunnen. Uh, in Nederland heb je bijvoorbeeld uh, verkoopjevordering.nl. Dat is eigenlijk gewoon een derde partij. Um, uh, die dan vervolgens uh, weer aanklopt bij degene die de schulden heeft. Hmm. Met dezelfde uh, vraag. Uh, wil je alsjeblieft je schulden betalen? Dus degene die de schulden heeft, die krijgt gewoon een brief op de mat. En daar staat in, uh, uh, ik, ik ben de nieuwe schuldeiker. Maar, maar je zegt 14 miljoen aan schuld opgekocht voor een bedrag van 400.000 dollar. Ja. Dat is een enorm verschil. Dus die ja. schulden waren inmiddels vrijwel waardeloos geworden. Ja, ja, drie tot vijf cent op de dollar. Dat is eigenlijk een heel gek systeem. Ik wist eerlijk gezegd ook niet dat het zo ging. Ja. Totdat vandaag die actie uh, naar buiten kwam. En dat is precies hun, hun gedachte. Namelijk laten zien wat er met je schulden gebeurt. En uh, ook een beetje laten zien van, oké... Okay, uh, er wordt dus uh, voor een prikje die schulden uh, verkocht. Mm -hmm. En de, de mensen die met die schulden zitten, die betalen nog steeds de hoofdprijs. Ja. Uh, dus ze willen de mensen ook mondiger maken richting hun schuldeisers. Ja maar wat maakt het nou eigenlijk? Ik bedoel, als Occupy ze koopt en je bent dan volgens je, je schuld wordt kwijtgegolden. Mm -hmm. dat, dat begrijp ik. Mm -hmm. Maar waar, waarom kunnen die schulden niet geïnd worden? Ik bedoel, je kan toch naar de rechter stappen, waarom worden ze zoveel minder waard? Ja, om, omdat die instellingen dan denken, dan heb ik toch maar wat geld dan kan ik ze toch maar verkopen. Ja, dat is een constructie die in die financiële wereld bestaat. Dat, er, dat de schulden verhandeld kunnen worden. Ja. En dat ze er op die manier toch nog wat geld mee verdienen. Want ze denken, we kunnen wel eindeloos... brieven blijven sturen en procederen. Maar dat gaat ons te veel geld kosten. We kunnen beter nu verkopen. Dan hebben we er wat geld uit. Ja. Uh, en, dan, uh, en dan kunnen we weer verder. En die andere partijen denken dan... dat ze die mensen misschien wel tot betalen aan kunnen zetten. Wat, ja. wat, wat wil Occupy? Want goed, 40 miljoen is dus een hoop geld. Ik mm -hmm. heb het niet in mijn zak. Maar op, op de enorm schuldenberg van particuliere schulden in Amerika is natuurlijk niks. Wat, nee. ze, wat willen ze ermee bereiken? Ze willen dat systeem duidelijk maken. Ja. En ze, en ze willen dus, denk ik, ook mensen duidelijk maken... Van, uh, uh, die schuld van jou die is eigenlijk helemaal niet zo groot... want die is niks meer waard of zo. Ja, dat is, dat is het stukje bewustwording die ze willen doen. Ze willen ook eigenlijk focussen op... wat voor economisch systeem hebben we nou eigenlijk? Ja, als je kijkt naar... Uh, bijna al het geld wat circuleert in de wereld bestaat uit schuld. Als iedereen elkaar schulden zou afbetalen... zou er bijna geen schuld meer zijn. Hmm. En dat is waar Occupy eigenlijk al vanaf het begin op focust. Dat het, het systeem wat we hebben um, eigenlijk best wel oneerlijk is en dat het leidt tot sociaal-economische ongelijkheid. Dat is die 99 en de 1 mm -hmm. um, En door dit soort acties proberen ze en op te komen voor de 99 en te laten zien hoe die 1 te werk gaat in die financiële wereld. Dus het is, het is een combinatie van... Uh, Mensen helpen mens en ja. zichtbaar maken. Ja. Hoe komen ze aan het geld om die schulden op te kopen? Fundraising. Ah. Dus uh, ze hebben gewoon gezegd: we gaan dit doen. Wilt u wat toneren? En daar hebben behoorlijk wat mensen gedaan. Ze hebben 600.000 dollar opgehaald. Ja. En om hoeveel mensen gaat dat dan die nu hun schuld kwijt zijn? Uh, ruim 2600. Dus 2693 om precies te zijn. Hmm. Ja, Dus dat is eigenlijk niet zo heel erg veel. Nee. Uh, want uh, in totaal 650.000 Amerikanen... die verwachten uh, dit jaar failliet te gaan door hun medische schulden. Dus dat is echt gigantisch. Dus dit is wel een beetje een druppel op een gloeiende plaat. Ja. Maar kan dit, kan dit op zich uh, iets groots worden? Dus de manier om die schulden uh, af te kopen? Of gaat het echt alleen maar om het informatie- en PR-effect? Uh, ik denk dat het een combinatie is. Ik denk dat ze het wel nog veel verder willen uitbreiden. Um, ze, ze focussen momenteel op... Uh Onderwijs uh, en educatie. Al is het bij studieleningen wat lastiger, omdat die blijkbaar anders verhandeld worden, hmm. die schulden. Um, dus focus. Dan kan je later misschien nog wat halen. Als mensen dan wel weer afgestudeerd zijn of zo. Dus misschien zit dat anders. Ja. ja, volgens mij is dat omdat het ook deels van de overheid is. Dus hmm. Wordt dat gewoon anders ja, ja. verhandeld. Uh, maar bij die medische schulden, daar proberen ze nu uh, op te focussen. Ook omdat ze zeggen het is eigenlijk heel oneerlijk. Want. Uh, het is anders dan een creditcard schuld bijvoorbeeld. Kijk, als jij het leuk vindt om vijf uh, plasma schermen in je huis te hebben... Um, dan kan je ook zeggen... het ligt ook een beetje aan jezelf dat je mm. die schulden hebt. Maar, als je ziek, wordt. maar ziek zijn, mm. dat heb je natuurlijk niet zelf bedacht. Mm. Je, je gaat niet voor je lol vijf keer geopereerd worden... en daardoor schulden opbouwen. Nee. Dus wat Occupy zegt... dat. Dat type schulden is eigenlijk oneerlijk. En dat zou er niet in deze mate moeten zijn. Nee. Hoe wordt erop gereageerd in de Verenigde Staten? Is dit, komt de Occupy nu weer in de picture? Of? Ja, er is ontzettend veel media-aandacht. Zeker nu, want ze waren er al wat langer mee bezig. Dus er was al wel wat media-aandacht voor geweest. Maar dit gigantische bedrag van 15 miljoen bijna. Ja, dat, dat leidt wel tot veel reacties. Uh, met name, ik, ik had het ook even op Twitter gezet... van goh jongens, wat vinden jullie er nou van met de allen? <laughs> en bijna iedereen zegt, wat een briljante actie. Kijk. Dus blijkbaar, <laughs> ja, ze, ze uh, krijgen wat sympathie door deze actie. Dit raakt een snaar. Beter ja. dan met een tentje op het beursplein. Gaan ja. Dankjewel, Frederik Heger. Oh, what I wanted but then again Living a lie I couldn't go on another day Genoek was dat met I'm a Cliché, ik vond het nogal meevallen. Het Sierra Nevada de Santa Marta Natural National Park in Colombia. Misschien heeft u er nog nooit van gehoord... maar het is toch echt het meest onvervangbare natuurgebied ter wereld. Althans volgens de International Union for Conservation of Nature... die dat vandaag bekend maakte. Henk Simons is biodiversiteit deskundige bij dat IUCN. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Um, wat is er zo speciaal aan dat Santa Marta Park... dat u dat tot het belangrijkste natuurgebied ter wereld moest uitroepen? Nou, het is dus een nieuwe studie die nu, die nu gedaan is... Hè, van mm. overzicht van de, de wereldwijd meest onvervangbare beschermde natuurgebieden. En het mm. is gedaan aan de hand van soortenrijkdom... van uh, vogels, zoogdieren en amfibieën. Uh, ook aan de hand van de... Uh, aantal unieke soorten in zo'n gebied, endemische soorten noemen ze dat, die dus bijna nooit, niet in andere gebieden voorkomen. Alleen daar, ja. Ja, en aan de hand van uh, bedreigde soorten van de IUCN-rode lijst. Mm -hmm. Dus deze criteria zijn na toegepast uh, voor die studie. En nou ja, dat gebied, de, de Sierra Nevada de Santa Marta, uh, aan de hand van die criteria kwam dat op nummer één. Ja. En... ja dus dat is een heel Waardevol gebied, een van de schatkamers voor biodiversiteit wereldwijd. Ja, en om wat voor soort bijzondere beesten gaat het dan? Um, het is heel rijk aan vogels. Er zijn zo'n 600 vogelsoorten. En ook daarvan zijn uh, 22 zijn endemisch, zijn uniek voor Colombia. Uh, bijvoorbeeld zeven dus die alleen in dat gebied voorkomen. Uh -huh. Uh, er is ook een, uh, de Santa Marta parkiet. Hè, dus vogels zijn er een aantal uh, unieke soorten voor dat gebied. Uh, en ook voor uh, nou, een hele grote rijkdom aan amfibieën. Hm. De soorten die, die, die namen zijn te, te, te lasten, denk ik. Maar goed, dus, dus eh, ook voor zoogdieren. Een, een, de tapi, de, de puma, de jaguar, die komen allemaal voor in uh, dat gebied. De haarlijkein heb ik hier staan. De haarlijkein ja, ja, ja, ja, precies. Ja, ja. Nou, dat vind ik niet zo'n moeilijke naam hoor. Ook aan de lijn Kees Elebaas, correspondent in Colombia. Goedenavond Kees. Dag Kees. Ben je er wel eens geweest in het uh, Santa Marta? Uh, ik heb ervoor gestaan bij de ingang en toen mocht ik er niet in. Oh. Oh, Waarom niet? Nou ja, er is een heel streng regime sinds 2004. Uh, is Het is uh, een, een ecopark uh, en het heeft uh, 11 kilometer uh, strand. Maar er mogen per dag niet meer dan 6.900 mensen in. Dus uh, het is onder de Colombianen ook heel populair... Uh, maar ja, op drukke dagen dan is het zo. Toen ik er, toen ik er was, stonden er twee kilometer eh, auto's voor de, voor de ingang. Zo. En als er een auto uitging, dan mocht er weer een volgende in. Ja. Zo, zo gaat dat op, op drukke dagen. Dat, dat lijkt me op zich ook niet goed voor de biodiversiteit. Zoveel auto's die daar in een rij staan. Maar is het een heel mooi natuurgebied? Ja, het is een fantastisch natuurgebied. Want ja, ik mocht daar niet in, maar ik ben een beetje de andere kant op gegaan. Meer de, de Sierra Nevada in. Um, naar de Ciudad Perdida, de verloren stad. Uh, want ja, behalve uh, speciale beesten... is er ook nog een uh, speciale mensensoort die er rondloopt. Want het is het gebied van de Tayrona-Indianen. Um, en het, daar is het park ook uh, sinds 2004 naar genoemd. Het heet Parken Nationaal Tayrona nu officieel. Um, nou ja, en de, de regering heeft... Uh, eigenlijk het beheer van, van dat hele gebied... Uh, overgedragen aan die Tyrona-stam die daar nog steeds uh, zit. Maar er zit aan dat park overigens nog wel een ander probleempje. Want het blijkt dat 90% van het terrein is in handen van particulieren. Van, van dit 200... Santa Marta-park heb je het nu over, of niet? Ja, precies. Ja. Uh, er zijn 261 mensen die... Uh, ja, een claim hebben op, op dat gebied. En de regering die heeft het dus wel tot een nationaal park bestempeld, maar ze hebben het niet echt in handen. Hmm. Uh, en daar komt dan nog eens bij de concessie voor dat park. Die is in handen gegeven van Aviatour. En Aviatour is weer van Avianca, dat is de nationale uh, luchtvaartmaatschappij. En uh, ja, die zijn toch vooral geïnteresseerd om daar luxe hotels en bungalows neer te zetten. Hmm. Nu, Simons, dat dat lijkt me geen goed nieuws voor de biodiversiteit. Nee, Luxe dit... hotels en bungalows. Is dat een van de redenen dat u zo'n gebied uitkiest? Dat, dat het bedreigd wordt of nee. niet? Nou, Wat we wereldwijd zien, uh, zeker in uh, nou, meer de zuidelijke landen nog... die ook minder middelen ter beschikking hebben... om, om goed beheer van de gebieden te, te, te regelen... Mm -hmm. zie je dat er steeds meer bedreigingen komen voor die beschermde gebieden. Hè? Dit, dit is één aspect van die, die, die nou, claim door, door, uh, vakantie, voor vakantiebestemming. Ja. Andere bedreigingen begreep ik, voor het gebied zijn ook toch oprukkende landbouw en veeteelt. Dus de noodzaak om gebieden beter te beschermen... is sterker dan ooit. Ja, maar is dat dus ook een reden dat u zo'n gebied uitkiest? Want nou, alle natuurgebieden zijn toch even belangrijk... als het mooie natuur is, of niet? Nou, deze nou ja, objectieve uh, uh, nou, ranking van gebieden... geeft wel aan nou ja, welke zijn extra waardevol. En als daar ook nog eens die bedreigingen sterk zijn... is er reden om ook internationaal te zien of we extra inspanningen kunnen doen... Om, om die bescherming beter te regelen. Ja, En is dit, uh, is dit dan voldoende, deze status die u het nu gegeven nee, heeft? Nee, dit is niet voldoende. We, we, we hopen dat uh, aan de hand ook van deze lijst... Die, die, die extra gebieden, of die gebieden die nu zijn aangeduid... dat er ook extra inspanningen worden gedaan. Bijvoorbeeld, uh, dit gebied in, in, in Colombia is nog geen werelderfgoedgebied, uh, gebied, dat zou kunnen helpen als het die, als het die status uh, krijgt. Ja. Maar ook dat is het alleen niet voldoende. Dat moet de regering aanvragen, geloof ik. Dat hè? is een aanvraag uh, door, door het land. Ja. Is dat, uh, Kees, is dat uh, iets? Denk je dat, dat erin zit? Zou de regering in Colombia tegen uh, bijvoorbeeld dat soort privaat bezit indurven te gaan en te proberen er werelderfgoed van te maken? Nou, ik denk wel dat er een heleboel mensen zijn binnen de regering... en zeker binnen het, het ministerie van Toerisme die dat graag uh, zouden willen. Maar ja, er spelen natuurlijk toch wel andere belangen. Ik had het al over Avianca. Dat is een, een, een, ja, een belangrijke economische macht in, in, in Colombia. Dus die zullen daar niet voor zijn. Maar ik kan me wel voorstellen dat dit, toch, uh, dit soort aandacht wat het krijgt... dat dat de regering misschien een, een, een duwtje geeft. Dat, het zou wel kunnen helpen, ja. Ja. Hmm. Oké. Okay. Staan er eigenlijk ook, uh, meneer Simons, Nederlandse gebieden op uh, uw lijst van nee, onvervangbare natuurgebieden? Nee, nee, nee. Zelfs geen Nederland Ur kan gewoon nee. uh, <laughs> Nou, dat, dat gaat ook weer te ver, denk ik. <laughs> maar geen één Europees gebied. Hè? Dus je ziet de concentratie van die... Uh, nogmaals, dit is gedaan aan de hand vooral van soortenrijkdom en, ja. en, en, en uniekheid. Uh, die concentraties vooral in uh, Centraal-Amerika en Noordwest-Zuidelijk-Amerika, uh, Oost-Afrika en zuid Dus Je ziet dat heel erg een concentratie in de tropische gebieden. En vaak ook in combinatie met gebergde gebieden en eilanden. Ja. Dus door die settings heb je vaak dit soort hoge concentraties... van ah, uh, unieke soorten. En soorten ook die dan ook vaak sterk bedreigd worden. Want dat komt gewoon doordat er in de tropen... nou eenmaal meer soorten zijn? Dat of? klopt, maar juist ook in de tropen heb je... zeker ook, nou ja, dat gaat steeds door. Die bedreigingen zijn er ook veel sterker dan... bijvoorbeeld in Europa, waar over het algemeen nou ja, ontbossing enzovoort... veel minder aan de orde is dus of eigenlijk een stabiele, meer stabiele situatie... dan juist in die zuidelijke landen. Goed. Nou, we gaan kijken hoe het afloopt met het Sierra Nevada... de Santa Marta Natural National Park in Colombia. Hartelijk dank, Henk Simons en Kees Elemaas. Het is vijf voor twaalf. Ja, premier Mark Rutte is morgen in China voor een officieel bezoek... en s'avonds mag hij aan tafel met zijn Chinese collega Xi Jinping... Aan welke etiketten moet Rutte zich houden? Vraag ik nu aan Lien Xiao, redacteur van de krant Asian News. Goedenavond, was Xiao. Goeiedag. Om te beginnen, uh, ik neem aan dat hij de keus krijgt morgen uit stokjes of gewoon mes en vork. Wat moet hij doen? Um, um, hij moet openstaan voor andere culturen. Dus ik zal hem aanraden om stokjes te gebruiken. Ja. En hij krijgt ook inderdaad die keus. Laten de Chinese gastheren hem wel kiezen? Ik denk dat dat ligt aan, aan wat voor beeld ze erbij hebben. Maar het zou wel leuk zijn als hij gewoon die keuze krijgt... uit ja. de stokjes en, of met zijn vork... en dat hij dan gewoon de stokjes oppakt. En moet hij dan ook nog ergens op letten? Bijvoorbeeld hoe hij zijn stokjes neerlegt. Hè? Je met zijn vork moet je geloof ik niet kruisen. Ja, ik, ik, ik heb het nooit helemaal goed begrepen. Maar moet hij nog ergens op letten met de stokjes? Mm -hmm. Um, als je stokjes gebruikt, dan mag je ze niet rechtop in de uh, boom met rijst uh, steken. Want dat <laughs> symboliseert eigenlijk dat je de doden aan het vereren bent. En dat oh. is dan niet zo'n goed beeld voor als je uh, aan tafel zit. Nee, nee, nee. Dat, doe, dat doe je maar ergens anders. Ja, um, wat ja. denkt u dat hij te eten krijgt? Um, hij gaat uh, naar Beijing, uh, waarschijnlijk. En um, nou, dan krijgt hij waarschijnlijk echt authentieke Beijing uh, een te eten, denk ik. Ja. Vooral Ja. ook. Ja. Ja. Nou hebben wij natuurlijk volstrekt idiote ideeën over Chinezen. Of misschien wel niet. Maar um, ik heb hem wel eens laten vertellen... dat als je de gastheer een compliment moet geven, wil geven... dat je dan na, na het eten een harde boer moet laten. Ik vind... Boeren, ik hoor, ik hoor dat ook wel eens... maar ik vind zelf als Chinees-Nederlander zeg maar boeren niet echt uh, uh, beleefd. Maar wat vindt uh, Xi Jinping? Wat hij zal doen? Ja, ik wat... zal het niet weten. Laat hij een boer of niet? Ik zal het niet weten of hij een boer zal laten. <laughs> maar is het raar als hij het doet... Um, um, als, als hij het zal doen, dan misschien is het dan wel. Wordt het wel als normaal gevonden Oké, okay, nou niet. ja, maar misschien voor Mark Rutte toch niet zo'n heel goed idee. Hartelijk dank, mevrouw uh, Sjouw. En we wensen Mark Rutte morgen veel succes daar aan tafel. Dit was met het Oog op Morgen van donderdag 14 november. Morgen is het vrijdag en dan zit hier Thijs van den Brink. En een laatste glas <middels> in steen. Dichter bij het oog? Volg het oog op Facebook. Slash Oog op Morgen.